9 uur. Dit is Radio 1 Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Grote verzekeraars die drukken de tarieven van logopedisten bijvoorbeeld. En hoe moet het conflict met Rusland worden opgelost? Dat lijkt me een klus voor minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Over hem hoort u ook in het NOS-journaal. Dit is Mark Visser. Ja, er is een nieuw incident in ieder geval bijgekomen. Inbraak in een woning in Den Haag... die onder beheer staat van de Russische ambassade. Minister Timmermans betreurt die inbraak. Gisteravond werd er ingebroken in het huis aan de Bandstraat... vlakbij de ambassade. Of daarbij iets is gestolen, is nog onduidelijk. Het pand heeft geen diplomatieke status. Het werd gebruikt als woonhuis voor ambassadepersoneel. In het verleden had het pand een andere functie... vertelt Erik Kooijman, verslaggever bij Omroep West... Volgens de Haagse schrijver Thomas Ros is dit ook een, uh, een pand... wat vroeger van de geheime dienst was van de KGB. Dus hier hebben de Nikita's gewoond. En de spionnen die in Haagse seksbioscopen afspraakjes maken. Dus er hangt veel mysterie rond dit pand. Of dat helemaal waar is, dat moeten we nog een keer aan Thomas Ros vragen. Maar hij zegt dat wel. Volgens het ministerie is de politie direct een onderzoek... naar de inbrekers gestart. En daarbij wordt nauw samengewerkt met de Russen. En is er ook contact tussen Buitenlandse Zaken en de Russische ambassade. De inspectie SZW, voorheen de arbeidsinspectie... heeft veel kritiek op het personeelsbeleid van supermarktbedrijf Aldi. Dat blijkt uit een brief van de inspectie die in handen is van de NOS. In de brief laat de inspectie weten dat de werkdruk bij de Aldi te hoog is. Ook het CNV kreeg die signalen al binnen van Aldi-personeel. Wat wij uit ons meldpunt al uh, kregen... is dat er een vorm van druk opgelegd wordt om maar uh, zaken te halen... dat die heel groot is... En dat wordt continu ook voorzien van een vrij strak beleid. Het feit dat het heel erg geregeld wordt, dat ze zeggen... wij willen dat het allemaal goed gaat, we willen goed voor je zorgen... maar je moet het wel doen. Dat, dat is denk ik wat maakt dat mensen op een gegeven moment het gevoel hebben... dat ze niet kunnen ontsnappen. Volgens de inspectie is er ook sprake van ongewenste omgangsvormen... en doet Aldi te weinig om gezondheidsschade... door een te hoge fysieke belasting te beperken. Als Aldi geen verbeteringen doorvoert, riskeert het bedrijf een boete. In de buurt van Sydney zijn zo'n 100 huizen verwoest door bosbranden. Ook bijna 100 plaatsen rondom de grootste stad van Australië woeden natuurbranden. Die worden veroorzaakt door ongewoon hoge temperaturen in combinatie met de harde wind. Duizenden mensen hebben hun huis moeten verlaten en op veel plaatsen zijn scholen en winkels dicht. Een man kwam om het leven toen hij zijn huis tegen het vuur wilde beschermen. Sydney zelf wordt vooralsnog niet bedreigd. Aanvankelijk was de rook te zien vanaf toeristische trekpleisters zoals het Opera House en de Harbour Bridge, maar daarna is de wind gedraaid en is de rook uit het zicht verdwenen. Supermarkten stunten steeds vaker met goedkope plofkip. Vooral marktleider Albert Heijn heeft de kip vaak in de reclame... zegt Stichting Wakker Dier, die dit onderzocht. Albert Heijn maakt eerst goede sier door een beter kippenleven te beloven... maar vervolgens zetten ze alles op alles om de kreupelenplofkip plofkip... die met antibiotica op de been wordt gehouden... nog eens extra aan te bieden tegen kiloknallenprijzen. Dat maakt die belofte natuurlijk wel heel ongeloofwaardig. En ook andere supermarkten gebruikten vaker kip om klanten te trekken. In Peking wordt binnenkort een systeem voor de aanpak van de smok van kracht. Bij code rood wordt het autoverkeer drastisch verminderd. Volgens het stadsbestuur is het autoverkeer de grootste vervuiler. Het aantal auto's in Peking is in tien jaar gegroeid van enkele honderdduizenden tot meer dan vijf miljoen. Bij de lichtere code oranje moeten vervuilende industrieën worden stilgelegd of beperkt en worden bouwactiviteiten verboden. Net als activiteiten zoals barbecuen of vuurwerk afsteken. Net zuiden en westen is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Er staat weinig wind, het wordt 13 tot 16 graden. Ook morgen is het vaak droog en schijnt af en toe de zon. Bij 15 graden op de Wadden tot 20 in Limburg wordt het iets zachter. Ga nou, naar nou de verkeersinformatie bij de ANWB John Bakker. Met nog altijd wat mist, want in het hele land, behalve in het noorden en noordoosten, komt plaatselijk dichte mist voor. Alles bij elkaar nog steeds zo'n 30 kilometer file. En door de mist is de spitstrook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... bij Barneveld niet open, staat nu twee kilometer file. Op de A15 van Rotterdam naar Europort, bij Rotterdam Schuilo's... drie kilometer na een ongeluk, de rijstroken daar zijn weer vrij. En bij de werkzaamheden op de N57 van Oudorp naar Rotterdam... bij Brielen vier kilometer. Onze correspondent in Australië houdt de bosbranden daar in de gaten. Ik spreek hem zo dadelijk.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 Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Wat daar nou gebeurd is bij dat Russische pand in Den Haag, dat is nog niet helemaal duidelijk. Politie wil voorlopig niet zeggen en ook de bewoners zijn bepaald niet loslippig. I don't speak English. Maar de Russische media heeft er inmiddels wel lucht van gekregen en de spanning loopt weer iets verder op. Ja, het wordt niks meer met de viering van dat 200 jaar vriendschap tussen Rusland en Nederland. Zelfs al 400 jaar geloof ik. Het is alles behalve feest. Voorlopig dieptepunt is de inbraak gisteravond in een Haagspand. Dat wordt beheerd door die Russische ambassade. Maar het begon al veel eerder dit jaar. En het begint zo langzamerhand wel op een koud oorlogje te lijken. Hollands spuug op een Russisch fashion. Nou, Hij komt vooral benadrukken dat, uh, dat de relaties goed zijn... althans uh, van de kant van Rusland uh, uitgezien. Het is dus ontzettend belangrijk dat je in de vorm hoffelijk bent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 Ook in Rusland is het in het nieuws ophef over de diplomaat Dmitri Borodin... die afgelopen zaterdag in Den Haag werd aangehouden door de politie. Hij zegt voor de arrestatie gewezen te hebben op zijn diplomatiek onschendbare status. Hij schrijft geslagen te zijn met een stok, iets wat in zijn woorden... zelfs tijdens de koude oorlog diplomaten niet overkwam. Een reactie van het allerhoogste Russische niveau kan niet uitblijven. Het is het de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 uh, medewerkers van de Russische ambassade wonen. Nou, dat klonk als begin jaren tachtig. Wilco Boom in Den Haag. Ja, Marcel. Zijn de relaties ook weer in die tijd beland?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 Ja, En ik denk dat het ook niet voor niks is dat uh, minister Timmermans uh, van Buitenlandse Zaken er als de kippen bij was om die inbraak in Den Haag publiekelijk te betreuren. In de hoop zo een beetje olie op de golven te gooien. Het goede nieuws is misschien dat er bij het bewuste pand gisteravond uh, zichtbaar sprake was van goede samenwerking tussen de politie en een Russische diplomaat die daar ook aanwezig was. Maar verder is dit allemaal weer, uh, weer heel slecht nieuws. Ja en hoewel we niet weten wat daar nou is gebeurd kunnen we dit toch wel zien als het zoveelste incident. Nou ja, het is de vraag of het een incident is in de rij incidenten. Het lijkt me meer voor de hand te liggen dat dit een ordinaire inbraak was. Het kan maar, gewoon een toeval eh, zijn, hè? Ja, Precies, maar ik kan me zomaar voorstellen dat de Russische autoriteiten daar niet meteen van overtuigd zijn. Twee weken geleden werd in Den Haag hun tweede man gearresteerd. Op zichzelf een logische arrestatie, want hij was dronken en zou zijn kinderen hebben mishandeld. Maar die arrestatie was wel in strijd met zijn diplomatieke onschendbaarheid. Nou, afgelopen dinsdag de inbraak bij en de, en de mishandeling van de Nederlandse diplomaat Onno Elderenbos... En ja, volgens mij hoef je als Rus geen hogere spionage te hebben gestudeerd... om te denken dat deze inbraak in Den Haag daar weer een reactie op zou kunnen zijn. Um, het zou trouwens theoretisch ook nog wel een reactie van Russische zijde kunnen zijn... om de boel verder op scherp te zetten. Maar <lacht> nu ben ik wel heel erg aan het speculeren, geloof ja, ik. Ja, uh, ja laten ja. we al in zonder <lacht> Carré over. Zeg, uh, ja, de minister heeft al aangegeven uh, dit volgens de regels te willen doen. Hij wil ook vooral in contact blijven. Maar wat, wat kan hij nog doen? Hij kan eigenlijk helemaal niet zoveel doen. Het is voor hem te hopen dat er snel duidelijk wordt wie er achter die inbraak zit. Dat er een dader wordt gearresteerd, dat er overtuigend bewijs is. En dan kan dit akkerfietje van de lijst met hele en halve incidenten worden uh, geschrapt. Uh, ervan uitgaande dat dit geen politieke achtergrond heeft... heeft hij wel wat uh, andere zaken aan zijn hoofd als het om Rusland gaat. Het, het vrijkrijgen van die Greenpeace-bemanning bijvoorbeeld... die daar nu al weken vast zit. En uh, daarover komt overigens maandag de beslissing... over een, het vragen, over een soort kort geding bij het uh, zeerecht tribunaal in, in Hamburg. En dan komt alles samen, misschien wel uh, bij dat bezoek... van koning Willem-Alexander aan Rusland. Ja, maar ik denk niet dat de, deze nieuwe gebeurtenis daar gevolgen voor heeft. Minister Timmermans en het kabinet stellen zich op het standpunt... dat met de Russen nu eenmaal is afgesproken... dat president Poetin het Ruslandjaar zou openen in april van dit jaar. Dat is ook gebeurd. En ons staatshoofd, koning Willem-Alexander... zou het Ruslandjaar officieel sluiten in november. Het eerste is gebeurd, dan moet het tweede ook gebeuren, zegt, zegt Timmermans. En gisteren in het debat over de inbraak bij onze diplomaat Elderenbos... zei hij dat zo. Ik vind dat je die afspraak pa pas kan wijzigen als je daar concrete aanleiding voor hebt... namelijk dat je aanleiding hebt om te veronderstellen... dat de Russische autoriteiten medeverantwoordelijk zijn... of verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurd is uh, met uh, uh, onno Elderenbos, Zolang ik daar geen aanwijzingen voor heb en zolang het onderzoek loopt... vind ik niet dat ik met uh, uh, uh, het uh, bezoek van de koning... dat eerder is afgesproken, een signaal moet neerzetten. Dus vind ik dat vooralsnog, vooralsnog zolang ik geen andere informatie heb, dat bezoek van de koning uh, gewoon moet doorgaan. Ja, minister Timmermans, die vindt dus dat het uitstellen of dat afstellen van het bezoek van de koning eigenlijk een directe beschuldiging zou zijn aan het adres van president Poetin. Een beschuldiging waar geen bewijzen voor zijn. En daarom is het uitstellen of afstellen van het bezoek volgens Timmermans zeer onverstandig. En ja, die argumentatie geldt volgens mij ook... Uh, uh, rondom deze inbraak. Dus gevolgen voor, dat, uh, voor het bezoek zijn er niet, althans vooralsnog niet. Vooralsnog niet. De Wilco Boom in Den Haag, dankjewel. We gaan naar Australië, want rond de grootste stad daar, Sydney, woeden grote bosbranden. Zo'n honderd huizen zijn al verwoest. Correspondent Robert Portier is in Sydney. Uh, Robert, uh, veel branden op verschillende locaties. Krijgt de brandweer het onder controle? Uh, ja en nee. Uh, nou ja, er zijn nog altijd honderd branden uh, in de provincie in New South Wales, uh, maar de ernst daarvan is afgenomen. Gisteren waren er acht plekken waar de hoogste alarmfase werd afgegeven: de emergency alert, wat betekent dat mensen eigenlijk zo snel mogelijk moeten maken dat ze wegkomen. Uh, nu zijn die branden eigenlijk allemaal één categorie lager ingeschaald. Dat heet Watch and Act. En dat betekent dat je ze thuis kunt afwachten, kunt kijken naar het vuur, kunt proberen in ieder geval je huis voor te bereiden, maar dat je natuurlijk wel goed moet opletten en gereed moet zijn om te vluchten. Ja, ik las net dat ze vroeg in het seizoen komen. Was het zo warm en droog? Ja, absoluut. Eigenlijk zijn er twee factoren van belang bij die branden. Het gaat aan de ene kant om de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, des te sneller dingen natuurlijk in brand gaan. En hoe moeilijker het ook wordt om ze weer te blussen. Nou, afgelopen dagen is het heel erg heet geweest. Vandaag is het gelukkig ietsjes koeler. Maar de komende dagen neemt die temperatuur weer toe. Tot 36, 38 graden. En neemt het gevaar dus ook weer toe. Aan de andere kant heb je de windkracht. Hoe harder het waait, des te gemakkelijker slaat het vuur natuurlijk over. Hoe moeilijker het ook is om het vuur onder controle te krijgen. En de afgelopen dagen dagen hebben we heel harde wind gehad. Nou, die is gelukkig ook gaan liggen. Uh, en de komende dagen neemt de wind wel weer toe, maar niet tot de kracht van gisteren. Dus de, dat geeft de weer eigenlijk de tijd om die branden zo goed en zo kwaad uh, als dat gaat onder controle te krijgen. Maar dat neemt niet weg dat de verwachting is dat het nog wel weken gaat duren voordat alle branden uh, weer zijn geblust. En je zei het al, het is vroeg in het seizoen, dus Australiërs uh, die houden er rekening mee dat ze een lang bushfire season te wachten staat. Ja. En dat zal je dan nou maar gezegd worden. Bereid uw huis voor op de brand en hou het goed in de gaten. Dat klinkt heel zakelijk en berekenend. Is de bevolking bang? Ja, absoluut. De meeste mensen weten donders goed wat ze moeten doen... als ze in die regio's wonen. Ze hebben natuurlijk wel vaker te maken gehad met bosbranden. De eerste tip die je trouwens krijgt is... laat alle dingen die je in je huis kunt vullen met water, ook daadwerkelijk vol lopen... en zetten na de sproeier op het dak om ervoor te zorgen... dat uh, rondvliegende takjes uh, niet kunnen zorgen voor een brand. Uh, nou, er zijn een hele hoop andere tips, uh, maar dat neemt niet weg... dat heel veel mensen hun plan nu ook daadwerkelijk moeten gaan uitvoeren... en dat leidt natuurlijk tot veel meer spanning. Het is ook heel erg onvoorspelbaar. Die wind die wil nog wel eens draaien. en Gisteren was er bijvoorbeeld een dorpje... waar de, het vuur uh, uh, min of meer doorheen was geraasd. Mensen kwamen kijken naar hun schade... Uh, maar toen draaide de wind en moesten ze natuurlijk opnieuw vluchten. Nou, gelukkig is er op dit moment, tot nu althans tot nu toe moet ik zeggen... maar één slachtoffer te, te betreuren. Dat is een 63-jarige meneer... die toch zijn huis probeerde te verdedigen tegen het vuur. Hij zakte ineen, uh, waarschijnlijk bevangen door de hitte... of misschien wel door de inspanning. Uh, hij is nu overleden, uh, blijkt aan een uh, hartaanval... Maar um, nu het vuur wat minder wordt... Gaan de brandweer, gaat de brandweer zich minder richten op het bestrijden van het vuur... en vooral uit die uitge sorry, de uitgebrande huizen doorzoeken. En men verwacht dan ook dat er nog wel hmm. meer slachtoffers zullen volgen. Goed, we horen nog van je over die bosbranden. Daar rond Sydney. Robert Portier vanuit Australië. Naar Den Haag naar de ANWB, John Bakker. Met uh, alles bij elkaar nog zo'n 20 kilometer file. De langste die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunten Nieuwe Meer, 4 kilometer... Na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij Rotterdam-Charloes 3 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. En bij de werkzaamheid op de N57 vanuit Ouddorp naar Rotterdam. Bij Briele 4 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Marco B. Visser startte zich vanochtend in Herksen al op het oogstfeest. Is het nog gaande hoor ik? Oh ho, ho. oh ja bijna een grote kar met appelen hier ja. tegen het hek aangereden. Want het is... De appelen worden hier af en aangereden. We hebben een uitstekende oogst in heel Nederland overigens. Ook hier in Herksen, waar vanochtend de sapmachine, hoe heet het ook weer, De sapmobiel is, uh, is gearriveerd. En de sapmobiel, dat is een mobiele fruitpers waar de mensen dan hun appelen en peren in kunnen laten persen. En dan krijgen ze het in grote pakken sap mee naar huis. Gepasteuriseerd, twee jaar houdbaar. Helemaal geweldig. Ja, dit is echt een historische streek wat Boomgaarden betreft. Of niet, meneer Rutte. Jawel, ik denk dat er ongeveer 130, 140 jaar geleden hier echt op wat grotere schaal uh, fruitboomgaarden ja. uh, werden aangeplant. Ja. Meneer de Rutte is van de Stichting IJsselboomgaarden en ja, die stichting wilde de traditie hier in stand houden. hè? Ja, wij willen in ieder geval uh, de hoogstamboomgaard als landschapselement uh, overeind houden. De hoogstamboomgaard, dat, dat, dat zijn die, die hoge fruitbomen. Dat zijn die hoge fruitbomen waar vroeger ook gewoon de koeien nog weer onder konden lopen. Ja. Dus je kon op twee manieren... Ja. Kon, je, kon je produceren. Ja. Dan ja. gaat de machine weer trouwens. er gaat weer een lading appelen. Ja, ik was vanmorgen in zo'n hoge stamboomgaard van uh, Willem Riesenbos. Ja, dat klopt. En uw vrouw Mini klom naar boven. Ja, dat klopt ook. En toen er toen nog een mini mini appeltje uit. Ja, een mini mini appel. In, in het donkere nog. Heel vroeg vanmorgen. Ja, ja maar dat ging prima. En heel ja. leuk. De meeste appelen zijn er natuurlijk al uit. Hè? U hebt ook een boomgaard? Ja. ja. ja. Hoe is dat gegaan? Nou, heel lang plukken. En uh, we zorgen dat je met kinderen wat kunt doen. De, de oogst is aanzienlijk beter ja. dan vorig jaar. Ja. Dus vorig jaar viel het wat tegen. Veel, uh, ja, de bloesems hadden het niet gehad. En dit jaar is het gewoon uitzonderlijk veel. Ja. Ja. Het, is, uh, het is hobby, hè, meneer Le Ruiter. wat hier tegenwoordig gebeurt. Vroeger was dat anders. Ja, ja, ja, dit is echt hobby. Vroeger was het gewoon onderdeel van het gemeentebedrijf bedrijf. Hier in de streek. Melkveehouderij, akkerbouw. En daarnaast ook die fruitbomen. En na 1950 toen, uh, ja, is er zwaar de klat in gekomen. Het uh, ja, nu commercieel ook niet meer interessant. Er, nee, dat is commercieel niet dat is meer is Veel werk, hè, Willem? Ja, het is heel veel werk. Ja? En gevaarlijk af en toe. Gevaarlijk ook ja, nog. want Je kunt zo'n appel op je kop krijgen. Nee, je kunt er ook nog uitvallen hoor. Een tak kan afbreken. Je kan mini ook op je kop krijgen. Ja, ja. Nee, maar een tak kan afbreken ja. en dan lig je op de grond. En dat gebeurt ook wel proeven. Ja, ja. Er ja. gebeuren ongelukken voor. Ja, ja, ja, zeker. Dat staat vast wel. Maar aan de andere kant... Uh, uh, men zorgde er toch altijd wel voor dat er genoeg plukkers waren om, uh, om het werk te doen. En die arbeid was natuurlijk vroeger veel goedkoper dan nu. Waarom wilt u die boomgaarden en vooral die hoge oude bomen zo graag in stand houden? Uh, niet meer van deze tijd. Het is uh, folkloristisch. Nou, het is, nou, ik weet niet of het folkloristisch is, maar ik denk in de eerste instantie van al die boomgaarden die. Je ziet daar allerlei verschillende rassen nog in staan. En die rassen die behoud je als het ware nu om levende wijze. Het zijn geen commerciële rassen meer. Noem eens een paar exotische rassen waar die we eigenlijk uh, niet meer kennen. Exotische rassen... Weet jullie wat? De notaris? De notarisappel. De sterappel, notaris? notaris die kennen we het wel. Groninger Kroon heb je nog. Groninger Kroon, hoe ziet die eruit? Ja, mooi, mooi rood appeltje. Ja, een rood appeltje. Ja, nou ja, en eentje die het nog echt overleeft, dat is de Goudtrenet, de Schone van Boskoop. Die zie je natuurlijk nu nog wel in de winkel. Ja, die kennen we allemaal. De Schone van Boskoop. De, uh, Wat is Rouss. uw lievelingsappel? De Notaris. Ja, de Notaris. Sma Hoe smaakt die? Uh, een beetje banaanachtig. <laughs> een fris zuur een banaanachtige appel, Ja, die smaakt naar een banaan. Kijk. Ja, maar zo leer je nog. De ananasrenet, die heb je bijvoorbeeld ook. Pardon. En die smaakt weer naar, naar ananas. En als je dat dan allemaal mengt in die sapdingens uh, hier... Hè, de, de, de sapkar, dan uh, de sapmobiel... dan krijg je heerlijke sap. Ja, en... Vermengd met een peer. Af en toe een peertje ja, erbij. Wat het lekkerder. Dat is het geheim van Herksen. Ja, ja, ja. ja, en nu gingen er zelfs in deze laatste kweeperen in. Dat is weer ah, net even een andere vrucht. Dan ja, krijgen we een grand cru van de oh, appelsappen. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat kan er allemaal door. Het is de hele dag feest hier in Herkse, ook in, op andere plekken in Nederland. Maar uh, vandaag is de machine hier en daarom uh, is het feest in het dorp. Ik wens jullie een mooi weekend. Ja, hetzelfde. Met veel, met veel sap. Ja, ja, ja. Misschien ja. ook nog wel een ja, ja, maar. Ja, ja? ja, dat zijn we ook weer mee bezig. <laughs> Goed, Vertelde zo. Rob net met, met maken. Nou, dat is ook... Uh, veel plezier. Okay. Ik zeg uh, bedankt en de groeten uit Herkse. Groeten terug, Mark-Robbie ja. Visser. Een appel die smaakt als een banaan. Daar ben ik wel benieuwd naar. Like a queen, I said, this step into my dream. She said, It's not where I belong, and so I wrote another song for my. Zo heet het, don't give up on me, van The Hype. Grote zorgverzekeraars drukken de tarieven voor zorgverleners. De Volkskrant schrijft vanochtend dat de verschillen in 2014 groter worden dan in eerdere jaren. Voor ergotherapie en fysiotherapie betalen grote verzekeraars 1 tot 3 euro minder dan de kleine verzekeraars. En voor logopedie loopt het verschil zelfs op tot 9 euro per uur. Volkskrant heeft dat onderzocht. Theo de Koning is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie. Meneer de Koning, goedemorgen. Wat betekent dat dan voor uw klanten, voor uw leden? Ja, dat is niet best, uh, want dat betekent dat ze zwaar onder het tarief waar ze eigenlijk uh, voor zouden moeten kunnen werken, moeten gaan werken. Hm. Je zit maar liefst 22 uur, dat zijn net 9 euro. Maar het is dus liefst 22% tussen dat maximumtarief. en het tarief wat de grote zorgverzekeraars uh, uit willen keren. Ja, het verschil uh, zit uh, geloof ik uh, tussen de 39 en 30 euro hè, per half uur. Ja. Ja. Ja, ja, dat klopt. 22 procent. Ik ja. zou zeggen, meneer de Koning, uh, geen contract afsluiten. Ja, dat is wel makkelijk gezegd. Uh, want het wordt toch wel ervaren als een uh, contract. Want als je het contract niet afsluit... dan kan je slechts een euro of 15 in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. Nou, en dan kun je eigenlijk je praktijk wel sluiten. Hm. Want voor dat bedrag kan je niet werken. Maar kunnen ze dan niet alleen contracten afsluiten met die kleinere verzekeraars... die dus niet zo groot inkopen en dus iets meer betalen? Ja, dat klopt. Er zijn een paar kleine zorgverzekeraars, die en uh, dat blijkt ook uit het artikel in de Volkskrant, die gewoon het, het, het maximum tarief betalen. Het kan dus wel. Uh, en dat zou kunnen. Uh, maar ja, dat werkt in de praktijk natuurlijk niet. Iemand heeft de verzekering bij een van de grotere zorgverzekeraars die het niet uitbetalen. En dan kun je moeilijk uh, verwachten dat hij meteen overstapt aan een kleinere. Zo werkt het niet. Nou, en... Het zou wel een oplossing zijn. Ja, maar dan kan ik me ook voorstellen dat er misschien te weinig klanten zijn, te weinig patiënten. Er zijn ontzettend veel patiënten uh, en die hebben allemaal logopedie nodig. Dus dat is het probleem helemaal niet. Nee. Uh, maar het probleem is dat de zorgverzekeraar niet het maximum drie wil uitkeren. Ja, nee, maar ook... ik bedoelde eigenlijk als je dus die uh, grote, geen contract met die grote afsluit, alleen met die kleintjes, dan heb je nog wel voldoende mensen in je praktijk. Nou, dat, moet. Dat, dat, dat denk ik niet, want het is niet voor niks dat er grote zorgverzekeraars er zijn. Maar in theorie zou het kunnen. Ga allemaal naar die kleine die het volledige tarief betalen en het probleem is opgelost. Ja. Maar dat is natuurlijk niet reëel. Voor de patiënt lijkt het me wel goed nieuws? Nee, voor de patiënt is het ook geen goed nieuws. Nou, die betaalt toch want, minder? Nee, de patiënt die, uh, maakt gebruik van de logopedist en als dat goed bevalt en het... Uh, het, het wordt niet betaald uh, door de zorgverzekeraar. Dan kan de logopedist in de problemen komen. Dan merkt de patiënt dat ook. Maar die grote zorgverzekeringen zeggen... Um, ja, wij kopen zo scherp in, betalen die lage tarieven... om dan uiteindelijk het tarief voor de patiënten, voor de klanten... minder te, lager te kunnen laten zijn. Ja, maar dat is niet waar, want die kleine zorgverzekeraars... die betalen ook gewoon het normale tarief, het, het maximumtarief. En eh, die zeggen ook, daar heb je gewoon recht op als logopedist. En anders kun je je, je, je, je, je, je, je, je zaak niet overeind houden. De ja, reactie van verzekeraar Agmea is dat de logopedie ook sterk groeit. Te sterk vinden ze het, willen ze een halt toeroepen. Begrijpt u die reactie? Nou, dat, dat klopt niet. Uh, we, dat, dat lijkt maar zo. Maar dat komt omdat er bezuinigingen zijn in de zogenaamde tweede lijn... wat eerder betaald werd door de AWBZ en bijvoorbeeld via het schoolbudget. Dat is stopgezet vanwege de bezuinigingen. En dan zie je dat het werk verschuift van de tweede lijn naar de eerste lijn. Dat zien de zorgverzekeraars. En die roepen dan, ja, er is zo'n grote toeloop, toeloop. Maar de kleine zorgverzekeraar die roept dat niet. En die zeggen, ondanks die toeloop hebben jullie gewoon recht op dat maximumtarief. Meneer de Koning, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie. Hartelijk dank voor uw reactie. goedemorgen. Het is half tien, namelijk einde van dit NOS Radio In journaal. Sven Kokeman is hier al. Sven, goedemorgen. Morgen Marcel. Wat ga jij zo doen? Nou, half Wordt het CNV een machtige vakmond... nu de Unie zich aansluit bij de Christelijke Nederlandse Vakvereniging? Ik ga praten met de voorman van dat CNV. Eet jij verder wel eens kadamaris? Uh, niet meer sinds, <laughs> sinds enige tijd. Vorkens anus. Ja. ja wordt ook wel eens dat gebruikt. Een ja. Nou ja, goed. Voedselfraude is een zwaar onderschat probleem. Dat zegt Europarlementariër Esther de Lange. En mede naar aanleiding van dit bericht. En straks ga ik met haar praten. En de Universiteit van Twente heeft een harde schrijf ontwikkeld. Die 1 miljard jaar meegaat. Oh. Was het je daar dan allemaal op? Dat en oh. meer. Zometeen bij de Caro. Na half 10. Ik kunt het wel lang bewaren dan. Dank je, Sven. Ja, gaan luisteren. Ja. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu. Eerst Mark Visser. De inspectie SZW. Voorheen de arbeidsinspectie heeft veel kritiek... op het personeelsbeleid van supermarktbedrijf Aldi. Blijkt uit een brief van de inspectie die in handen is van de NOS. In de brief laat de inspectie weten dat de werkdruk bij de Aldi te hoog is. Als Aldi geen verbeteringen doorvoert... riskeert het bedrijf volgens de inspectie een boete. Supermarkten stunten steeds vaker met goedkope plofkip, zegt de stichting Wakkerdier. Eerder dit jaar beloofden supermarkten nog dat de plofkip op termijn uit de schappen verdwijnt. Wakkerdier noemt de hoeveelheid reclamekippen dan ook onbegrijpelijk. Rond Sydney zijn zo'n 100 huizen door bosbranden verwoest. Op bijna 100 plaatsen rond de grootste stad van Australië woeden natuurbranden. En die worden veroorzaakt door de voor het seizoen ongewoon hoge temperaturen in combinatie met de harde wind. En zojuist heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de nieuwste cijfers bekendgemaakt over het consumentenvertrouwen. Economieredacteur Merel Stikker Lorem. Consumentenvertrouwen is altijd een laag. Merel. Is daar verandering in gekomen? Nou, we zijn een stukje minder somber geworden in uh, de maand oktober. Dus dat is een klein lichtpuntje, zou je kunnen zeggen. We moeten natuurlijk wel van heel ver komen. In februari van dit jaar zaten we nog op een historisch dieptepunt.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 Dan nog het weer. In het zuiden en westen is het bewolkt... en kan er wat regen vallen, staat weinig wind en het wordt een graad of 15. Ook morgen is het vaak droog en schijnt af en toe de zon. En met 15 graden op de Wadden tot 20 in Limburg wordt het iets zachter. En verkeersinformatie. Is het toch nog steeds John Bakker Dat was een rustige hoogtenspits... maar het duurt toch nog even. Ja, alleen bij Amsterdam nog wat files op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... voor knooppunt Nieuwe Meer, 4 kilometer... Twee kilometer op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam bij Oostzaan. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Battenverdorp. Twee kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. CNV wil samen met de Unie een moderne vakbeweging worden. Voedselfraude wordt zwaar onderschat. De Universiteit van Twente ontwikkelt een harde schijf... die 1 miljard jaar meegaat. En dat ochtendhumeur van Neil Gunjerli. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. <middels> Martijn Chimiërs is vanochtend in Terwolde. Waar wordt gewerkt aan een veilige woningbaan? Dat is mooi. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. @s en reacties en vragen kunt u kwijt via goedemorgen Nederland Het Vakcentrale CNV, dames en heren en vakbond. De Unie gaan verregaand samenwerken. De nieuwe koepel wil aan invloed winnen... en zich meer gaan richten op flexwerkers en zelfstandigen... dan de bestaande vakbeweging tot nu toe doet. Jaap Smit, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de voorzitter van dat uh, CNV. Ja. Moet Ton Heert zich al uh, rusteloos... s'nachts gaan omdraaien omdat hij denkt... ik ben mijn macht kwijt? Nee, ik zit toevallig net naast hem... in de vergadering van de CER, Dus uh, dat, die, die onrust heb ik nog niet bij hem gemerkt. Nee? nee sterker nog, ik denk dat hij... Uh, het met mij toejuicht dat bonden uh, die een vakcentrale verlaten hebben... ook weer ergens onderdak uh, zoeken en ook weer voluit mee kunnen doen. En dat is natuurlijk ook het voordeel van deze, uh, deze set. Ja, u hebt nu straks uh, 360.000 leden samen. Ja. Dat, is, dat, is nog, uh, ge, uh, dat is nog niet eens de helft van de FNV, hè? Dat klopt. Die zijn groter. Ja. ja. Die hebben 1,1 miljoen. Ja. Waarom gaat u samen? <laughs> om verschillende redenen. Uh, de eerste reden heb ik net genoemd. Hè, dus de Unie zocht opnieuw onderdak om ook een... De rol van betekenis mee te spelen in de instituten van de polder... dus de CERN, de Stichting van de Arbeid. Uh, de tweede is, wij uh, hebben met elkaar een aantal keren gesproken... en merken gewoon, uh, we zitten op heel veel dingen op één lijn... waarom zouden we niet de krachten bundelen? En zeker op het bedrijfsniveau. Je zult straks zien dat uh, aan de CEO tafel die combinatie van uh, bijvoorbeeld cnv vakmensen een van onze bonden en de Unie... dat dat een sterker kan zijn. En sommige bedrijven zullen ze dus ook gezamenlijk dan, uh, gaan optrekken... ...en daar een grotere stem in het kapitel hebben... ...nou, dat is uh, de vrucht van uh, samen optrekken. Ja, de macht van en, uh, het getal dus? Ja, dit, dit is een beetje de wereld van uh, invloed... ...en ook uh, die, en de representativiteit ...en dat getal, ja, dat is ook gewoon zo. En het, tweede, het andere vind ik belangrijk... dat ...voor het CNC, dat heb ik in een interview al eens eerder gezegd... ...maar dat we ons niet moeten opsluiten... ...in de identiteit die met die c gepaard gaat... ...die tijd is een beetje voorbij... ...en hiermee ook uh, duidelijk wordt... ...van het CNC is niet zeg maar, een bond van en voor christenen... Dat, maar ook heel goed in staat om een commissie aan te gaan met een niet-identiteitsgebonden identite organisatie als de UOV, de Unie. Ja, laten we de C vallen? Kan... Nee, we laten. Nou net de C laten we niet vallen. Maar je ziet gewoon wel dat, uh, dat wij ook. Uh, uh, uh, zien in welke wereld we opereren. De tijd van de verzuiling is voorbij. En dit ja. kan wel eens een, een, een middel zijn om de toegankelijkheid naar ons ook te vergroten. Ja, het is nog geen fusie. Uh, dus nee. de medewerkers van zowel CNV als de Unie blijven voor de respectievelijke bedrijven werken. Maar is fusie op termijn niet uit te sluiten, begrijp ik? Nou ja, dat, dat gaan we zien. We gaan nu eens uh, serieus aan de gang om te kijken hoe we die. Uh voor die samenwerking echt uh, goed gestalte kunnen geven. Uh, daar komen natuurlijk allerlei vraagstukken achter weg... van hoe ga je dan dingen samen organiseren. Ja. Nou, ik wil niet op de dingen vooruit lopen... maar we hebben gisteren een stevige intentieverklaring ondertekend... Ja. die ons allebei menens is en daar kan iets moois uit groeien. Juist, en dan wordt het straks NV de Unie. Dan bent u meteen van die C af. Nou, dat, nee. <lacht> nee, dat denk ik niet. Nee. Kan je de K laten vallen bij de Cairo of niet? Nee, het wordt Cairo een CRV? Ja, precies. Ja, ja, ja, Zowel de K- ja. als de C. Ja, ja exact. Ik denk <laughs> dat uh, wij de C gewoon houden. Ja. Um, maar op die manier wel laten zien, hoor, we zijn uh, uh, nou ja, goed, ons bewust van de ontwikkelingen van de tijd. Ja. En ik denk dat we daarmee een goede zet doen. U zegt ook, ik wil een uh, modernere vakbeweging meer richten op flexwerkers en zelfstandigen. En wat betekent dat dan concreet? Wat sluiten die mensen zich ook bij u aan dan? Deels, deels, we zien bij het CNV gelieerd is de ZZP Nederland. Of in ieder geval een, een, een club van, van ZZP'ers. Um, dus um, ja, wat wij moeten doen, de uitdaging voor de vakbeweging is om aansluiting te zoeken bij nieuwe generaties. En ook nieuwe arrangementen op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, dus de, nou, en dat vind ik, daar loop ik al 3,5 jaar aan te duwen en te trekken. Uh, en dat is ook hard nodig. Dus de vakbeweging bevindt zich ook in een... ...een belangrijke fase van haar bestaan... ...waarin ze ook de aansluiting moet zoeken... ...bij moderne ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ja. Ik heb al maar een... hoe dan? Dat... Hoe dan, concreet? Dat gaat zich straks uit in de wijze... waarop je organiseert. Dat gaat zich uit in de, uh, de diensten die je gaat verlenen aan mensen. Ja. Daar zijn de bonden al druk mee bezig... Uh, en ik weet niet of dat zeg maar, met een revolutie gepaard gaat, laat het maar op de evolutie manier doen. Maar in ieder geval, dat zijn wel de vraagstukken die nu voluit bij ons op het bord liggen. Juist, dus het baanieveld kan definitief circusterrein worden, eh, de spandoeken worden opgeborgen en u gaat op een andere manier actie voeren? Nou, dat, laat ik laat zeggen, dat, de, de, de, de klassieke vorm van je uh, verontwaardiging uiten zal niet verdwijnen. Alleen bewaren wij onze boosheid voor de, de momenten waarop het recht op aankomt. Ja. Uh, maar ik sluit niet uit dat het Mali veld nog wel eens een keer bevolkt gaat worden. Maar er zijn ook natuurlijk hele modernere manieren om, uh, om je te organiseren en, uh, en daarvoor wil ik ook in gesprek met de ben ik al veel met, met jongeren. Wat is dan de manier waarop je jezelf organiseert en zie je überhaupt de nutte noodzaak van een sterke werknemersorganisatie in deze tijd? Ik ja. denk dat deze tijd daarom vraagt. Goed, u zei net ik zit naast uh, Ton Heerts bij de SER. Is dat op dit ja. moment zo? Terwijl wij spreken? Nou ja, ik ben even naar buiten gelopen. Ja. Ja. <laughs> nou, ik vraag het omdat uh, er natuurlijk allerlei berekeningen door het Centraal Planbureau ook zijn gemaakt. over uh, de werkgelegenheidseffecten van dit nieuwe herfstakkoord. dat nu voorligt. En die vallen allesbehalve mee. Dat wil zeggen, het valt een beetje mee, maar niet wat er was gehoopt. Vindt u dat ook eigenlijk, of niet? Nou ja, kijk, zo'n getal van 50.000 banen. is altijd een slag in de lucht. Ja. En het, het blijkt ook altijd dat het op hele lange termijn is. Bovendien, uit de CPD-berekeningen blijkt dat een aantal dingen nog niet goed te berekenen zijn, omdat die nog niet gekoppeld zijn aan concrete maatregelen. Ja. Daar heb ik minister Dijsselboom ook al iets over horen zeggen. Ja, dit is natuurlijk het gebruikelijke uh, wat altijd bij het, uh, akkoorden plaatsvindt. Uh, wat, wat, wat zijn er precies de consequenties? We gaan het zien. Uh, ja. En ik zeker uh, ik niet van dat het niet meteen volgend jaar tot die 50.000 baan leidt. Want ik heb er van tevoren rekening mee gehouden dat het ja, altijd een beetje uh, een natte vingerwerk is. Of niet ...een, een, een grove berekening is. We zullen dat gaan zien. Goed, de polder staat in ieder geval nog overeind, begrijp ik van u. Jazeker, uh, tegelijkertijd ja. uh, is er ook nog tot slot uh, nieuws vandaag over Aldi... ...waar de Arbeidsinspectie het personeelsbeleid bekritiseert. Dat is ja. u ongetwijfeld ook opgevallen. U vraagt Aldi naar aanleiding van het rapport... ...met een plan uh, van aanpak te komen om de problemen op te lossen. Is dat een moderne uh, vakbeweging? Uh, dat, ligt bij, dat, laat ik zeggen, dat ben ik zelf niet mee bezig. Dat is bij mij de, de CNV Dienstenbond... Maar ja, euh, laat ik zeggen, dit soort zaken... bij de Aldi speelt al een tijd iets, uh, dit soort zaken. Nou, dat wordt dan nog een keer duidelijk. En uh, of dit de moderne manier is, het begint met, uh, met een onderzoek... en dan vervolgens kun je uh, gaan bedenken wat je strategie wordt... om daar iets aan te veranderen. Maar wat? dat ligt nog, nogmaals bij een van onze bonden. Wat is uw oproep aan Aldi? Zorg goed voor je mensen. En uh, beschouw ze niet alleen als kostenpost en productiefactor... maar uh, als mensen die bij jou in dienst zijn... en, en, uh, en een verbinding met je bedrijf hebben... en herken uh, hen daarin... En, uh, geven en goede arbeidsvoorwaarden en leg niet uh, alles op, op hun schouders neer. Het is gewoon een goed, uh, goed werkgeverschap. Ja. Maar goed, de arbeidsinspectie komt niet elke dag met zo'n kritisch rapport. Nee, dat klopt. Bent u ervan geschrokken? Uh, ja, dat is altijd een, uh, dat, daar schrik je altijd van. Als de, de omstandigheden zo zijn dat je denkt dat jongen, jongen er is heel veel aan de hand. En uh, daar moet uiteindelijk ook gewoon uh, veranderingen in komen, maar dat geldt. Uh, in die supermarktwereld, uh, natuurlijk uh, op meer plekken, maar met name bij Aldi. Ja, dat is een feit dat al een tijd bekend is. En mijn mensen die, die zullen zich er hard voor inzetten om daar verandering in te brengen. Juist, het CNV waarschuwt Aldi voor de laatste keer, <laughs> voor de zoveelste keer. Ja, Smit, ik dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag sturen we de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. Veilinghuis Sotheby's veilt half november een diamant... van 59,60 karaat. Verwacht wordt dat de Pink Star meer dan 45 miljoen euro opbrengt. En nou is de vraag, wat maakt een diamant eigenlijk nou precies zo waardevol? Johan van Dijk van De Goudspecialist weet het antwoord. Wat de diamant zo waardevol maakt is de zeldzaamheid van de diamant. En door zijn uitzonderlijke hardheid... ...en het moeilijke bewerken van de diamant. En ook door het beperkte aanbod. En daardoor wordt eigenlijk de prijs bepaald van de diamant... ...en daardoor is hij zo waardevol. Ook de kleur is heel erg belangrijk bij de diamant. En wij in het Westen willen heel graag witte diamanten. En zo krijg je ook uh, bijvoorbeeld de Kohinoor... ...wat een van de meest kostbare stenen ter wereld is. Dat is een witte diamant, afkomstig uit India. En vandaag de dag... Is deze steen in het bezit van het Engelse Koningshuis en maakt deel uit van de kroonjuwelen? Al dus, Johan van Dijk van de Goudspecialist. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Goedemorgen Nederland.nl voor uw vraag van vandaag. Nou, wilden we eigenlijk terug naar Ter Bolden voor uh, een veilige bowlingbaan. Maar we krijgen geen contact met Martijn Gibius. Hopelijk dat alles goed is daar in de tussentijd. Van Morrison, uit 1979, Bright Side of the Road. Tom, I don't know why Of the road, van Van Morrison. We oh. gaan naar Ter Volde. We hebben contact. Martijn Grini is bij een veilige bowlingbaan. Ja, nou had ik toch gehoopt om te gaan bowlen vandaag. Maar het zijn de, de zaaggeluiden. Ja, hey, Wacht, wel even uit. Doe maar. Ja. Zo. Er wordt hier gewerkt in de bowlingbaan. Werken in een bowlingbaan is niet altijd even veilig. De inspectie van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid... heeft tientallen banen gecontroleerd. En wat bleek, 83% van de banen is onveilig. Werknemers lopen risico op beknelling en verpletting. En in dit geval ook nog om je vingers eraf te zagen. Maar dat, daar, daar gaat het nu even niet om. Want er wordt hier juist een veilige bowlingbaan neergezet. Frits Kuipers, u bent installateur van bowlingbanen. Ja, ik doe dat al ruim 25 jaar. Installatie, revisie en onderhoud van bowlingmachines en banen. Wat komt hier nou voor baan? Uh, hier komen op dit moment uh, touwtjesmachines, waar de dus aan touwtjes omhoog getrokken worden. En dat is een vervanging van de machines die daar voor die tijd stonden, waar het vol automatisch ging. Want die waren onveilig? Uh, dat ligt een beetje aan de manier waarop je daaraan werkt. Want ik vind dat uh, het personeel zelf ook voor een groot deel... de, de Onveiligheid weg kan nemen. gewoon door de machine uit te zetten voordat je erin gaat. Want er is een, een dodelijk ongeval geweest afgelopen zomer in Lelystad. Uh, een monteur die wou even een TL-lamp vervangen uh, en dat ging mis. Dat ging heel erg mis. Uh, die meneer is uh, in de machine gekropen onder de machine, om een TL-buis te vervangen, inderdaad. Uh, heeft daarvoor de machine niet uitgezet. En de machine is in werking gekomen en heeft uh, in zijn hals gegrepen. En daar is hij een stukje mee onder de machine getrokken en is daar blijven liggen. Ja. En uiteindelijk bevrijd door uh, brandweer en door het traumateam uh, uh, naar het ziekenhuis gebracht. Ja, dus terecht dat de inspectie dan opmerkt van, hé, hey, dat moet veiliger, die machines. Uh, dat is terecht. Het is natuurlijk heel goed dat er aan veiligheid wordt gewerkt, ook bij een bodembaan. Uh, de manier waarop is natuurlijk een tweede. Dat kan op verschillende manieren. Dus door, uh, ik denk, heel belangrijke instructie van het personeel wat daarmee moet werken... Ja. Uh, dus de machine uitzetten voordat je wat doet. En de, het ministerie wil graag dat er ook beveiligingen komen in de vorm van elektronica die de machine automatisch uitzet. Of uh, mechanische afscherming door middel van hekken. Ja. Ik ga eens even naar de eigenaar van de baan, Kinder van Emden. Ja, het, is een, het wordt mooi, hè? Ja, je moet er even doorheen kijken, maar het wordt mooi. Ja, het is, kijk, het zal eerst altijd een rommel zijn voordat, uh, voordat het mooi begint te worden. <laughs> het is nog een rommeltje, hè? Absoluut, nu wel. Maar ja. daar moet Frits eigenlijk een uh, verandering in gaan brengen de aankomende weken. Die touwtje-machines, is dat ook voor u uh, de veiligheid ook de belangrijkste reden geweest om die touwtje-machines hier neer te zetten? En niet meer met die oude machines te werken? Dat is voor ons het uh, allerbelangrijkste geweest, omdat wij toch met uh, divers personeel te maken hebben hebben wij gezegd van dan gaan we er in één keer uit en dan gaan we naar de touwtjesmachines. Ook die moet je natuurlijk de mensen goed instrueren om te zeggen van... jongens, voordat je er iets aan doet, even de stroom eraf en niet zomaar blindelings erin duiken. Nou is de vraag natuurlijk, gaat straks heel Nederland alle bowlingbanen over op de touwtjesmachines? Uh, dat gaat zeker niet gebeuren, omdat natuurlijk bowling een gewoon actieve sport is... die door heel veel mensen wordt beoefend iedere week... Uh, het is zo dat je op touwtjesbanen geen officiële wedstrijden mag spelen. En daardoor zullen dus altijd bolinghuizen blijven voor de wedstrijden. Ja. En die zijn dus verplicht om de automatische machines te blijven gebruiken. En dus blijft het oppassen bij het onderhoud van de machines. Uh, de meest veilige manier van bolen is natuurlijk gewoon om de kegels gewoon los neer te zetten. Dat werd vroeger ook gedaan. Ja, gewoon met de hand de kegels neerzetten. Om de kegels op te zetten. Nou, hebben we hier de kegels even met de hand neergezet. Kijk zo. Zo, tien kegels staan hier. En het leuke is, we hebben één baan even beetje schoongeveegd van alles grootjes, Want dat is toch de meest veilige manier. Ik ga gewoon met deze bal. Hier is een mooie bal. Die pak ik op. En dan kan ik mee gooien. U vangt hem op, hè? Ja, dan uh, eens even kijken. 1, Twee. Ja hoor. Strike. Als een kind zo blij. Martijn Grimius. Straks, de Belgische prinses Astrid mag geen handelsmissies leiden. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1988. De vraag, wat moet op mijn gassteen staan als er maar één woord op moet? Ik hoor mezelf dan toch altijd zeggen toneelschrijver, zo ben ik begonnen. De stem was dat van Duizendpoot, Dimitri franco frank Hij overleed deze dag in 1988. Hij is bekend geworden als tekstschrijver voor toneel en televisie. Maar in de jaren 50 begon hij als reclameman. De tijd waarin Hans Verree hem leer leerde kennen. Als de duivel morgen aan mijn deur verschijnt... die zegt Dimitri, je hebt de keuze tussen twee dingen. Of je mag om de drie jaar een meesterwerk maken... maar tussenin die drie jaar mag je niks doen... Of je mag voortdurend lekker bezig blijven, maar het wordt nooit de meesterwerk, kies ik natuurlijk het tweede. Ik ontmoette hem in 1952, toen we allebei bij Lintas begonnen. Dat was toen het reclamebureau van Unilever. Er was geen opleiding voor tekstschrijvers, dus er werden een paar mensen gerekruteerd die iets met taal hadden. En een beetje een rare levensloop. Uh, een bepaalde gekte dus moesten ze hebben. En daar voldeed Dimitri aan, die was uh, weet ik wel, kanonier geweest... en die was al een beetje toneelspeler geweest. Nou ja, Dimitri is naar Amsterdam verhuisd. En ik uh, ook in diezelfde tijd... want ik had gehoord dat uh, Amsterdam het mekker van de reclame was. En zo is het verhaal gekomen dat we op een gegeven moment bij elkaar gaan zitten... en toen de beslissing hebben genomen verre, Fregel Frank op te richten... ideeënmakers en tekstschrijvers... En wij hebben de, de, de, de zakelijkheid, die toevallig ook samen viel met de dichters van die tijd, de vijftigers, die liepen ook in keurige pakken. En dat waren wij ook. Wij waren, straalden aan alle kanten zakelijkheid uit. Dimitri zat in de achterkamer en die, die zat de hele dag te ratelen als een mitrailleur op zijn schrijfmachine. Dat heeft hij zijn hele leven trouwens volgehouden als hij zijn productie ziet. Je schrijft dat af, film, toneel, eh, te televisie, romans... Eh. Ja, ik ben, ik ben uh, net een multinational. Ik spreek mijn belangen. Nou, hij was een erg uh, gesloten figuur. Een beetje uh, sphinx-achtig. Uh, een echt gewulke brood op de plank natuurlijk. Dat is het belangrijkste. En in de reclame heeft hij toch in ieder geval... een paar uh, nou, legendarische dingen gedaan voor de bijenkorf... en de toetballige collectieve campagne voor de bier. Een bier is weer best. Maar hij had dus geen sociale vaardigheden... als je dat zo kunt noemen tegenwoordig... Uh, hij helemaal niet van, van gezelligheid, sociale toestanden. Want dat vond hij maar pure tijdverspilling. We waren ze op een verjaardag bij hem met een huis vol, vol mensen. En op een gegeven moment zei hij: Kodaat. Het is tien uur, ik ga naar bed. De, de rest van het gezelschap in enige verbijstering achterlatend. De reclame is uitermate interessant en boeiend. omdat je met een paar zinnen veel moet zeggen, maar het is primitief. Heb je als meester slagzinnen gemaakt voor de reclame? Nee. Nee, ik heb, ik heb vooral heel veel en heel snel geschreven. Dat is een grote kwaliteit aan de reclame. Ja, nee, nou je ziet dus uit de reclame op Dat hij zich volledig stopte op. Daar is een op, nou ja, enorme carrière. schrijver, cabaretier, regisseur, filmmaker, toneelschrijver. en laatstelijk als verdienstelijk schilder. Nou, toen ging hij een paar jaar later dood. <tied> Zij Hans Ferre over Dimitri Frenkel Frank, die overleed deze dag in 1988. <tied> Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Om zeven voor tien gaan we naar uh, België... want de Vlaamse partij N-VA wil niet dat prinses Astrid... toekomstige handelsmissies gaat leiden. Volgens de partij van Bart de Wever is dat in strijd met de wet. Die bepaalt namelijk dat koning Philippe dat zou moeten doen. de Smet, algemeen hoofdredacteur van de Morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht dat uh, Philippe ook handelsmissies leidde toen hij nog geen koning was... Dat is het net. De wet of de geplogenheid schrijft voor dat het de kroonprins is die eigenlijk moet meegaan met die handelsmissies en niet de regerende vorst. Dus het was de job van Philippe, zolang hij prins was, maar nu zijn vader heeft opgevolgd, zou het eigenlijk de nieuwe kroonprins moeten zijn. Of de kroonprinses in dit geval. Maar het praktische probleem is dat dat meisje pas volgende week twaalf jaar oud wordt... En dat is dus geen goed idee om een 12-jarige, een honderdkoppige delegatie van ondernemingsleiders te laten leiden. Nee, kleurplaten zijn dan niet genoeg. Uh, de vraag is waarom de NWA hier zo'n enorm punt van maakt. NVA well, N-VA is uh, niet de beste vriend van het Belgische Koningshuis. N-VA uh, is een partij die eigenlijk het land wil splitsen, die Vlaanderen onafhankelijk wil krijgen. En dan is die Belgische Koninklijke Familie, die toch een uh, binteken van dit land is, uh, misschien wel het meest symbolische binteken van, van dit land... Ja. Dat is dan de eerste schietschijf, natuurlijk. Dus of er is altijd iets uh, voor de NVA mis met het Koningshuis. Ofwel zijn de dotaties te hoog, ofwel is het de verkeerde die de handelsmissie leidt. Uh, ze vinden altijd wel iets. Ja, en dus bezoekt de Koning nu verschillende gemeenten in Vlaanderen. Onderdeel van de blijde intrede. Doet dat iets af aan het uh, negatieve sentiment dan? Uh, wel, wij hebben natuurlijk nooit last gehad van de Oranje-gekte. Uh, Belgen zijn nogal pragmatisch over hun koningshuis. Dus er zijn geen dichte massa volkstromen die naar die beide intredes komen kijken. Maar er zijn ook nauwelijks tegenbetogers. Dus uh, dat loopt allemaal vrij vlotjes. Is het dan wel uh, zo succesvol wat de, de Wever doet met deze toestand? Wel voor zijn eigen achterban in ieder geval. Uh, zijn, zijn kiezers, of toch een groot deel van zijn kiezers, die lusten dat koningshuis en die verwachten dus van hun leider dat hij dat af en toe ook formuleert. Maar langs de andere kant zie je toch dat er een beetje een België-gevoel begint uh, te ontstaan. Dankzij onze Rode Duivels, die zich uh, uh, zeer goed gekwalificeerd hebben voor ja. het wereldkampioenschap. van harte gefeliciteerd. Op. En in die zin bestaat er een beetje een België-gevoel opnieuw. En, en is dat uh, ja, wat contraproductief voor de wever wanneer hij veel het koningshuis begint te jennen. Juist. En nu is de vraag wat uh, uh, prinses Astrid gaat doen. Gaat ze nou wel of niet mee met die handelsmissie? Wel, er is een pragmatische oplossing. Chris Peters, de minister-president van Vlaanderen, heeft gezegd... weet je wat, we nemen ze mee op de twee volgende handelsmissies... en dan kijken we wel weer. <laughs> ja, dat doen jullie toch handiger dan wij? Ja, wij zijn daarom bekend. Hè? We hebben daar zelfs een eigen woord voor. Arrangeren heet dat bij ons. Juist. Met andere woorden, nou ja, dan doen we het even praktisch deze keer. En dan zien we de volgende keer wel weer verder. Oh, Oké, okay. dat is wel wat ik, ja. ja dat toch? Dat is toch de conclusie. Nou goed. Uh, een beetje gedoe dus, maar dat is allemaal wel weer gesust. Ik dank je zeer, Yves de Smet, algemeen hoofdredacteur van De Morgen. Straks, dames en heren. Nu calamaris uh, wordt verkocht als uh, andersom eigenlijk. Nu varkensanus wordt verkocht als calamaris is er weer een nieuw dreigend voedselschandaal. Voedselfraude wordt zwaar onderschat. Daarover gaat het zometeen. En de Universiteit van Twente ontwikkelt een harde schijf die 1 miljard jaar meegaat. Dat er meer? Zometeen blijft bij ons hier op Radio 1. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie. Door Heer Riegels, Feijenoord. De Voortrechter KC Roda. Via ja, de Labs, zeg hoe Utrecht nog. Is en Comfort. En op voor. 9. Twente Ajax. De van Ajax. Komt en de Witteveen Vitesse. Ajo, ho, ho. Mannetje En West langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1.